Mark Visser met het NOS-journaal. De 17 kerncentrales gaan uiterlijk in 2022 dicht. En de 7 oude centrales die naar aanleiding van de ramp in het Japanse Fukushima al tijdelijk dicht waren, gaan niet meer open. De zwart-gele coalitie is het daarover eens geworden. De meeste reactoren gaan al in 2021 dicht. Om eventuele problemen met de energievoorziening te ondervangen, blijven er 3 nog een jaar langer open. In Berlijn houdt de bondsregering vandaag crisisoverleg met de deelstaten over de uitbraak van de darmicrobacterie coli. Het dodental als gevolg van de bacterie is het weekend opgelopen tot 10. Vermoed wordt dat de bron van de besmetting komkommers uit Spanje zijn, maar zeker is dat niet. Voorlopig adviseren de Duitse autoriteiten geen rauwkost als komkommers, tomaten en bladsla te eten. Het kabinet wil fors bezuinigen op het persoonsgebonden budget in de zorg. In een van de varianten die op tafel ligt raakt 90% van de zieken, gehandicapten en ouderen zijn pgb kwijt. Zo bevestigen bronnen in Den Haag. Ze voegen eraan toe dat de kwestie politiek zeer gevoelig ligt en dat er ook nog andere varianten op tafel liggen. De kwestie komt woensdag aan de orde in de ministerraad. Nu hebben zo'n 130.000 mensen een pgb, krijgen geld om zelf de zorg in te kopen die ze nodig hebben. De meest vergaande variant houden maar 13.000 mensen een pgb. De rest is dan aangewezen op reguliere zorg via bijvoorbeeld de GGZ of een thuiszorginstelling. In Belgrado heeft de oproeppolitie gisteravond 100 mensen opgepakt die de vrijlating van ex-generaal Mladic eisten. De demonstratie trok zo'n 7000 deelnemers. Aflopen afloop ontstonden er relletjes. De politie kon voorkomen dat de betogers regeringsgebouwen en westerse ambassades aanvielen. Vandaag tekent de advocaat van Mladic beroep aan tegen het rechtelijk besluit dat hij aan het Joegoslavië-tribunaal overgedragen mag worden. Als dat wordt verworpen, komt Mladic mogelijk direct naar Scheveningen. Het weer, zonnig en warm, maximaal van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hawka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam bij Bunschoten, 5 kilometer A4 naar Den Haag 5 kilometer bij Zoeterbouw de Rijndijk. Richting Amsterdam op de A8 bij knooppunt Koenplein 3 en op de A9 7 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Velendal West en Maarn, 5 kilometer en verderop richting Den Haag bij Zoetermeer Centrum 3. A16 Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Pijn en knooppunt Ridderkerk 8 kilometer door een ongeluk. Bij knooppunt Ridderkerk zijn vier rijstoken dicht. Je kunt er ook het beste via omrijden via de Benelux tunnel. Op de A20 in de richting Hoek van Holland... ...3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Breda naar Utrecht bij Lexmond 3... ...en verderop bij Nieuwegein 4 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht staat 4 kilometer... ...tussen Knoopit Eemnes en Hilversum. A28 richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst... ...en Soesterberg 15 kilometer na een ongeluk. Bij Soesterberg is de linkerreis ook afgesloten. Een alternatief is omrijden via Hilversum over de A1 en de A27.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 Luister naar de Zandvoortse radio CFM. Goedemiddag even na twee uur. En dat betekent de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En aan het begin van deze uitzending draaiden we James Ingram en Michael McDonald en Jambo Bider. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob.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 En dan uh, daarna, via de daarna competitie een halve finale, de finale, en daarin het klapstuk. En daar zal Louis straks wel wat over vertellen. Maar vrij Oomste is natuurlijk apen op zijn miljardteam. Ja, geweldig. Vertel even, hoe is dat? Ik bedoel, we hadden vorige week Louie we ook al in de, in de uitzending dat de finale eraan zat te komen. Maar hoe zag de dag er gisteren uit gisteravond uit? De dag gisteren, dat was uh, om drie uur nog eventjes een balletje stoten. Uh,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 Dus dat is een uh, ruime overwinning. Wanneer kreeg je het gevoel van uh, dit gaat de goede kant op voor ons? Nou, in de eerste helft uh, stonden wij met. Moet ik even kijken, want dat heb ik nog op bij me. Een spreekbriefje komt er nu bij, hè? Want het waren nogal wat wedstrijden. Oh, daar komt een bierveldje. Ja. ja, altijd hè. Uh. 17-9 stond het. We uh, ja. stonden 8 punten voor. Ja. En toen begon de tweede ronde. En de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 ik heb hem nooit zo'n grote beker gezien. Ik heb hem nooit zo grote beker gezien. <laughs> ik heb hem nooit zo gezien. Nou, hij is lood en loodzwaar. Dus, ja. Uh, ja. En wat uh, uiteraard de beker en uh, eeuwig geroem, natuurlijk. Eeuwig geroem. Eeuwig geroem voor Café Oomstedt, biljartteam. En uh, wat hebben we nog verder nog wat prijzen gewonnen? We, hebben, we kregen allemaal een uh, cadeau Geschenking wijn. Ja. Alle spelers, bloemen. En nog een uh, mooie geldprijs. Nou, die hebben we maar uh, alle zandwoorders niet laten betalen gisteren daar. Aan drank. Gelijk, uh, die hebben wij uh, vrijgehouden. Ja. Dus het was natuurlijk ook leuk. Dus niemand hoeft het te betalen. Gratis vervoer. Ja. Dus nou ja, dit dus is toch uh, top. Ja, grandioos. Dat het, uh, dat het zo gelopen is. maar Ik voel je gisteren de middag nog dus vrij koel cool eronder. Maar ja, ja. En dan heb je nog even wat stoten gedaan in, in de Oomsthee. Om een beetje los te komen. Ja, allemaal nog even ja En toen zijn we. Uh, toen hadden iedereen een goed gevoel? Ja, met een goed gevoel. Ja, we waren, niet, we waren niet bang voor ze. Dus uh, het is ook wel gebleken.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 shapes Robert ga maar diep in de fles kijken die we zojuist gekregen hebben. Hij is zo mooi Misschien rof, vind je wel een message in de battle. Je hij... bent er Je bent ook een doordekker. Je hoorde je. de single van The Police.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 met het weerbericht voor de komende dagen. Voordat we naar het CFM weerbericht gaan voor de komende dagen. Even over de hockeywedstrijd, van Spannende hockeywedstrijd al waren in Bloemendaal. Ja, het was super spannend Want uh, bij de hockey kon vanmiddag de beslissing vallen in de strijd om de landstitel Amsterdam dat in het eerste duel met 3-2-7 vierde, wordt bij Winst op Bloemendaal de nieuwe kampioen. En zou daarmee de, de tegenstander onttronen. Wint Bloemendaal dan volgt de zondag een beslissingswedstrijd dus vanaf 1 uur. Die wedstrijd is om 1 uur begonnen. En het was 1-1.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 Goh, dat is Net niet stormachtig, want dat is windkracht 8. Ja. Maar dat is dus een, uh, een vrij krachtige uh, tot krachtige en een harde wind. Dus in het dorp valt het wel mee, maar mijn haar zit wel in de war, hoor. Oké, okay, ja ik zie het eigenlijk. <laughs> nou, we hebben een kapper aan de overkant zitten hoor. Ja, dus. <laughs> nou, en de, de temperatuur wat ik dus net vertelde, die is uh, op dit moment 13 graden. En hij is even 40 graden geweest vanochtend. Maar hij zakt alweer.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 Dus, nee, nee, echte verbetering is het nog niet En de temperatuur die gaat wel wat omhoog Die gaat naar de 17 graden morgen Dus het is niet zo koud Ik vind het gewoon koud vandaag. Ja, het is, het is na een... ja. Nou, dan uh, maandag Dan hebben we een, uh, een tijdelijke weersverbetering Jip, yep. en weet je wie maandag vrij is? Ja, hou je mond yes. <laughs> we... we zijn al wel blij hè. <laughs> nou, nou. Ik vind het een goede weer man Ja, oké okay. <laughs> Gaan we door, Alex? Ja, mag ik even? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. <laughs> periode met zon. Een uh, matige tot een zwakke zuidwest naar noordwest ruimende wind. En als de wind gaat ruimen, dan is dat een weersverbetering, uh, Albertje. Ik ben het helemaal met eens. En de maximumtemperatuur, die is ook niet verkeerd: 20 graden. Insmeren. smeren. <laughs> Dakkie open is. Dus niet, niet de hele dag zonnig hoor, maar uh, we, we hebben een flinke periode met zon. Dan dinsdag moeten we weer even gaan inleveren. Helaas. Maar dan moet je weer aan het werk gaan staan. Ja, klopt. Want, ja, nou, is goed zo. Uh, hebben we, in de ochtend hebben we regen. En dan, het middags gaat het opklaren. Er staat een matige aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. En vrij krachtig, dus de windkracht 5 ongeveer. En de temperatuur die gaat uh, naar, beneden, naar de 14 graden toe. Op dinsdag. Maar woensdag...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 www.meteopagina.nl Daar kan je het weerbericht van Lex van Hoorn uh, nalezen Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen wat betreft het weer Ga dan naar die pagina Ook mobiel te volgen, dan ga je er gewoon slash mobiel achter, hè? En op tv, hè? En op tv, kanaal 45 Jongeman, dat is jonge, ja. jonge man dat is van alle markten thuis, hè? Vier keer per uur. Vier keer per uur voor die verfrist? Ja. Oh, Nee. Nee? vier keer oh, per uur. Oh, voorbij. voorbij. Oh, ja. oh oké. Okay. Nee, dat is goed. Oké, okay, mannen ik, En over uh, uh, enige tijd trouwens voor, uh, voor de mensen die de tv kijken, kan je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 Via de bedrijfscontactfunctionaris Hilly Jansen Daarna wordt de stand van zaken doorgenomen Door een stukkundige jury en een winnaar bepaald De uitslag wordt op 15 september Tijdens het ondernemersavond bekendgemaakt De wisseltruffee, het haringmeisje Zal dan weer voor een jaar Van eigenaar wisselen Op dit moment staat het haringmeisje van kunstenares Noor Brand Bij de kaashoek van Corrie van der Maas Deze ondernemer is 2010-2011 uitgeroepen Tot de meest creatieve ondernemer van Zandvoort Dus luisteraars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 Je, vallen, uh, op, ik werd een paar uh, nachten geleden met de het wakker. En toen moest ik aan die plaatje denken. <laughs> ik weet het nou niet. Dus, Na nou, die moeten we dan een zaterdag gaan draaien. Je de boobie socks. En let it swing. En let it rock and roll. Uiteraard van het uh, Eurovisie Zonfestival, oh, daar zou ik zmetend van wakker geworden zijn denk ik. Nou, Enorm. Dat zal het zijn. Snel over naar Joop van want die is vanmiddag aanwezig bij Tennis. Goedemiddag Joop. Goedemiddag Joop. Goedemiddag, Goedemiddag heren en luisteraars uiteraard. Ik hoop dat je me kunnen verstaan, want het is nogal winderig hier. En uh, we zijn hier bij de wedstrijd tussen Beemsterkaas Tennisclub Zandvoort tegen Amsterpark GS. Waar GS voor staat, kan ik je niet vertellen. Goed, we hebben, ondertussen hebben we de dames singles gehad, uh, dat is uh, geweld verlopen. Uh, de Zandvoorts, de Zandvoorts dienstspelende Olga Sokchung en uh, Oeka Oekraïense die uh, kreeg in de derde set met de 2-6 klop van Anastasia Jakimova. Uh, die komt uit Noord-Rusland. Uh, toen was het dus 0-1 voor Amsterdam. Uh, de tweede damespartij die ging tussen Les Kerkhoven en een Zeeuwse een Struise dame van 24 jaar ontzettend goede tennis en die speelde tegen een mas zat en dan moet ik even kijken uh, Beskirk uit Slovenië uh, dat ging erg goed moet ik zeggen, ook 1-1 naar de 2 sets en de derde set die ging naar uh, Lesliekerk over uh, met 7-5, ontzettend spannende partij, heeft uh, bijna 2,5 uur geduurd en dat is uh, toch voor de dames. We is dus ondertussen begonnen op uh, baan 1, de, de herenpartij uh, tussen Scott Grieksvoort en Anton van der Duim. Uh, de eerste set is naar goed gegaan met 6-2 en op dit moment is... Uh, uh, uh, Grieks spoor aan het citeren voor, uh, voor de eerste game in de tweede set. Aan de andere kant tot uh, het spel 2 speelt een hele bekende Nederlander, de Dennis van Schepingen, voor uh, Amsterdam. -Bark. En die speelt tegen uh, Marcus Urquhart, uh, de, de Duitse die al een paar jaar voor Software uitkomt en die de laatste drie jaar uh, Nederlands kampioen boven 35 is geworden. En uh, die staat uh, zelfs voor met 4-1. Dus het gaat op dit moment voor. Uh, Zandvoort Oké, okay, nou zo dadelijk Komen we weer bij terug in het volgende uur Hoor het verdere verloop van de wedstrijden van vandaag Dankjewel Joffres Yes I understand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 Yeah, this got not home Stay with me Yeah, let's just breathe Practice on my never gonna Just another human in our heart. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me believe. 'Er look upon face, snel naar huis, want het is bijna drie uur, hè? Ja, en dan gaat die bijkomen, natuurlijk. Je hoorde een stukje van Apple Jam en Just Brief. En dan tot aan het nieuws van drie uur hebben we hier Kantaloop. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here in Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.